Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam. Mix Marathon. Het is 9 minuten overheen. het voelt een beetje alsof je weer naar je favoriete standaard restaurant gaat. Je weet gewoon dat het goed is, maar het lijkt wel alsof de chef iedere week... er toch nog weer een extra ingrediëntje in doet, waardoor het nog lekkerder smaakt. Beetje vaste prik, welkom bij de Slam Mix Marathon. Met 24 uur lang de beste, de beste DJ sets. Vaste prik met Sundry James en Ryan Marciano zometeen live in de boot. En echt vaste prik tussen 1 en 2. Daar is hij weer met de beste beats. Dit is Rehab met een track van Franco B.A. Dit is Backstage. Stained glass, we twist the cross the line. This is deep, we lose our minds. Every secret stay behind. Backstage, where the lights are alive. Alive. Backstage, where we cross the line. Alive. Backstage, on the side of the five, Backstage, lost in the vibe. Five, five, Backstage, where the lights are alive. Alive. Backstage, where we cross the line. Alive. Backstage. like That'll move behind the stage, which call we block the game. They just keep lose our minds. Every secret stays behind. Backstage where the lights are live. Alive. Backstage where we cross the line. Alive. Backstage, you're the side, the side, side. Backstage, box in the five, five. Backstage where the lights are live. Alive. Backstage where we cross the line. Alive. Backstage that'll move behind the stage, call we the cage. They just lose minds. Every secret stays behind. Automatic, automatic, automatic, automatic, automatic, automatic, Years 20 uur lang de beste DJ sets. Welkom bij de Slam en Mix Marathon. Je zit midden in de set van Rehab. En natuurlijk, op vrijdag, de meest gestelde vraag. Wat hoorde ik nou net? De track van Southlight en One Night is dit. Daarvoor nog Chapter and Verse, Automatic in de mix. Zometeen de track van Frederico Scafco, Show Me Love, komt eraan. De Slam. Mix Marathon. Only got one night. Tenminste vrijdag. Richting het einde van het weekend. Van de werkweek. We zijn over de helft van de vrijdag heen. Dat betekent het weekend en Dat is lekker. Welkom bij de Slam een mixmarathon met Rehab. tot 2 uur in de boot. En straks nog onder andere een set van Leighton Jordani. Kleine tip van mij. En zometeen de dikke auto's zijn aan het verzamelen... op de parkeerplaats van Slam. Want live in de boot. Sundery en Ryan zometeen vanaf 2... De hele lineup check je via slam.nl Ja, Silent Pressure hoor je in de mix. Daarvoor nog vak en die M Red Light Zone. En zometeen de man die de headliner is komende donderdag... bij de grootste spinmarathon van Nederland. We zijn dan live vanaf de fabriek in Utrecht. Nicky Romero. World on the Street hoor je zometeen. En de populairste dance track voor komende week. Wie is het? Dat hoor je zo. Gloednieuwe mixmarathon Track of the Week komt eraan. the after. Charlie Track van Cyril XBLR, Good Morning Angels, hoorde je in de set van Rehab dit uur weer geknald de Slam Mix Marathon. En voordat ze hier zometeen live zijn, Sundry James en Ryan Marciano in de Slam DJ boot. Natuurlijk vaste prik, wat wordt de populairste en meest gedraaide dance track van komende week? De Mix Marathon Track of the Week. En we gaan best wel ver terug de tijd in, want het begint allemaal bij de jeugd van tegenwoordig. Producer daar, Bas Bron maakt alle beats. Dat is een van de grote redenen waarom zij zo huge zijn geworden. Heeft ook een alias, een dance-alias. Fatima Yamaha. En maakte nou, inmiddels al wat jaartjes geleden... What's a girl to do? Ja. Sterker nog, zoveel jaar oud was hij uh, vorig jaar. Toen werd er een heel album uitgebracht met remixes... van deze track van Fatima Yamaha. Wie ook op dat album stond, was die rammer van Kiki. The girl to do in 25. Het is ook volgens mij nog Mixed Marathon Track of the Week geworden, hier op slam. Maar we gaan nog een trapje hoger. Het is een wereldhit aan het worden van deze Basbron X Fatima Yamaha. Want ook Alok en Khalid hebben hem inmiddels te pakken, hebben het sampletje gehoord en hebben daarmee de Mix Marathon Track of the Week. Dit is de nieuwste dive into.